Dit is CFM Zandvoort en ik spreek vandaag in het laatste uur met Raymond Koper. Raymond, jij bent uh, geboren en getogen in Zandvoort? Um, nou ja, officieel geboren in Leiden, maar inderdaad uh, vanaf mijn derde, dus zolang als dat ik me kan herinneren, ben ik in Zandvoort uh, woonachtig. Dus uh, ja, voor mijn gevoel ben ik een, uh, ben ik een geboren Zandvoort <laughs> in ieder geval. Dus, ja. Uh, ja. Je hebt hier op de lagere de school gezeten, welke school was dat? Uh, Beatrix school. De Beatrix school. En daarna ben je hier gebleven voor de MAVO of ben je meteen doorgegaan naar Haarlem misschien? Of? Nee, ik ben wel meteen doorgegaan naar Haarlem. Ja. Dus, uh, ja. En wat heb je daar voor studie gedaan? Uh, ik heb uh, uiteindelijk uh, MAVO afgerond met uh, veel horten en stoten. En, uh, ja, toen, daarna, ben ik eigenlijk meteen gaan werken. Want, uh, ja, school was niet echt uh, mijn ding, zeg maar. Nee, je bent meteen uh, lekker aan het werk gegaan. Ja, ja. En is dat het nog hetzelfde werk als wat je nu doet, of wat doe je nu? Ja, uiteindelijk wel. Dus, uh, nou goed, ik ben wel nu bezig met een, uh, met een move, zeg maar. Maar uh, op dit moment uh, ben ik uh, nog werkzaam in de supermarkt. Dus ik ben toen uh, vanuit de uh, vulploeg, zeg maar... Uh, uh, gestopt met school. En toen ook meteen begonnen met opleidingen binnen de supermarkt. Ja. Want ik had wel zoiets van ja, uh, ik wil niet de eeuwige vakkenvuller zijn. Dus het was wel een bewuste keus van om dan wel in die supermarkt ook door te groeien. En toen ik stopte had ik zoiets van nou, ja, met school dacht ik nou, ik wil gewoon bedrijfsleider worden. Ja, dat, je had een duidelijke visie voor ogen waar je heen wilde dan. Ja, ja het was ja. niet zo van ik stop met school en we zien wel. Mm -hmm. Het was wel gewoon met een duidelijke visie. En uh, ja. Nou goed, dat uh, uh, ja zo, zo uh, een hele weg begaan we zeg maar, we van de dekenmarkt uh, naar een Albert Heijn gegaan in, uh, in Bennebroek. Uh, daar in het managementteam uh, gekomen en uh, nou, uiteindelijk daar uh, al bedrijfsleider geworden. Nou, goed, van daaruit meteen de, eigenlijk in een hele korte tijd de overstap gemaakt naar een, uh, naar een andere Albert Heijn in, uh, in Almere. En daar uh, ben ik uh, vier jaar supermarktmanager geweest van een wat kleinere winkel. En nu ben ik uh, sinds uh, begin dit jaar uh, als assistent supermarktmanager van, uh, van eigenlijk de grootste winkel van die, uh, van die, uh, van die organisatie. Ja. Dus, uh, dus ja, daar ben ik uh, op dit moment werkzaam. werkzaam. Uh, daarnaast ben ik voor mezelf uh, anderhalf jaar geleden een webwinkel begonnen. Oh, dat is ook dat, interessant. Uh, hè? Ja, ja, dat was... Uh, ja, nou goed, een hele aparte weg. Maar op dit moment verkoop ik reiskoffers via het internet. Oh, en, nou uh, leuk. Ja, en dat, uh, ja, dat gaat, gaat wel heel goed. En zo goed dat ik overweeg om uh, volgend jaar uh, ja, misschien wel gewoon alleen maar daarvan te gaan, uh, gaan leven. Maar goed, dat... Een uh, hele ja, switch misschien, ja. ja. Ja, maar goed, het, is, het gaat gelukkig wel uh, op een hele... Uh, ja, een natuurlijke manier zeg maar. Het is niet zo uh, dat ik uh, denk van nou, ik ga morgen iets voor mezelf beginnen en we zien wel waar het schip strandt. Het oh. groeit nu heel langzaam mee en dat uh, ja. je, ik kan, ik kan dan misschien nog over een jaar eerst mijn werk langzaam afbouwen. Maar dat uh, ja, weet ik nog niet. Ik moet eerst zien hoe die groei uh, doorzet. En, uh, ja. Ja. Ja, het is echt misschien ook een nieuw marktgebied, uh, via internet uh, een bedrijf starten in deze tijd, hè? Ja, ja. Nou, er zijn heel veel mensen die, die het inderdaad uh, zoals ik begonnen ben erbij doen. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat is uh, van, van heel veel winkeliers natuurlijk ook wel een, uh, een frustratie en ook wel terecht. Ik bedoel, als, als jij je brood ermee moet verdienen en uh, Jan en Alleman die, die gaat hetzelfde doen via het internet, ja dat is niet, uh, dat is niet fijn. Uh, maar ik denk met de tijd dat dat ook wel weer... Uh, ja, uh, weet je, dat was ook vroeger dat je, had je ja. honderdduizenden... Nou ja, had je heel veel supermarkten ja. en, en nu hou je ook alleen de sterke over. En ik denk dat dat straks op het internet hetzelfde zal zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ja, als jij uh, drie jaar lang een webwinkel hebt en het groeit niet omdat je uh, het niet goed doet... Ja, dan op een gegeven moment stop je daar ook weer mee. En ik denk ja. dat dat... Uh, ja, het is nu booming, maar ja, het, zal, het, zal, het zal alleen maar meer worden. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment gewoon ook daar sterke spelers gaat krijgen. Ja. Dus, uh, maar goed, ja, de tijd zal het leren. Ik bedoel, ik ben ook niet... Uh, <laughs> ik ben ook niet maar dat is wel spannend ik... allemaal. En ja. doe je dat zelfstandig of werk je dan onder een soort uh, koepel van een andere... Nee, nee echt zelfstandig. Uh, okay. ja. Ja. Op dit moment uh, wel. Dan, uh, dan samen met mijn vrouw hebben we gewoon uh, eenmaal zaken ingeschreven. staan. Ja, en, uh, ja daar, uh, daar doen we dat onder. Ja. Nou, wel een mooi idee. Ja. Hoe ben je daar zo op gekomen eigenlijk? Ja, dat is echt. Uh, even kijken hoor. Ja, mijn vader die, die, zit, zeg maar, uh, die, die, die koopt regelmatig partijen op voor, voor, voor uh, ja, de handel waar hij in zit. Uh -huh. uh, nou, en daar kwam je een keer, liep je tegen een partijtje koffers aan. Nou goed, dat was, uh, heb ik via een marktplaats uh, aan de man gebracht. En uh, nou, dat was wel leuk. Nou, toen later kwam je bij een andere grote handel, kwam je gewoon een restantpartij koffers tegen. En die hebben we toen, toen opgekocht en uh, ja, ook weer aan de man gebracht via Marktplaats. Toen was er op mijn werk een jongen die zegt van... Uh, nou, ik moet voor een project voor school moet ik een, uh, een webwinkel bouwen. Dus uh, nou goed, zal ik dat doen. Dus nou, dat was een uh, leuke ja, Dat is, uh, was, was, was, was prima. Leuk. Dus uh, ja. nou goed, ik, uh, ik speelde in die tijd wel met dat idee. Maar ja, om nou echt zo'n stap te zetten. Ik had eigenlijk helemaal geen verstand van hoe dat werkte en hoe dat... Hmm. Hoe dat in elkaar zat. Dus uh, ik had zoiets van nou dit is dan net dat setje wat ik misschien nodig heb. Dus hij, hij daarmee gestart. En uh, nou, ik voor dat project voor die studenten wat, wat kosten uh, voorgeschoten en een beetje geholpen. Dus hun konden ook dat project wat beter neerzetten. Uh, nou hebben we een winkel neergezet met een ideal betaalsysteem erin. Dus ja dat was, uh, ja, was uh, helemaal geweldig. Ja. Nou toen... Uh, heb ik van daaruit, want ja, er zaten heel veel beperkingen aan. Het was een, een, een webwinkelpakket waar je een abonnement voor moest afsluiten. En ja, waar je heel erg afhankelijk was van, van andere partijen. Dus van daaruit, toen die studenten daarmee klaar waren, naar hun bedankt. En uh, de, dom, donai, de domeinnaam heb ik van ze overgenomen. Oh ja. En uh, van daaruit heb ik zelf uh, met een ander softwarepakket uh, zelf de winkel opnieuw uh, gebouwd. Met andere kleuren en indelingen en uh, wat overzichtelijker. Uh, en toen uh, bij verschillende groothandels zeg een maar, uh, assortiment samengesteld. En uh, ja, zo ben ik nu nog steeds aan het puzzelen en aan het groeien en uh, ja, het steeds beter en mooier aan het maken. Nou, dat klinkt wel heel interessant. Je kan zo in ons uh, programma Zandvoortse Zaken. Ja, ja. Daar <laughs> nou, begint het nu ja, te veel op te lijken. Dat, dat is voor de volgende keer dan. Uh. <laughs> maar dat is leuk om te weten. Zij de leeuw, maar ook het lam gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer. Ruizen, Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat! Ruizen. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbied hij. Die is als hij, de leeuw maar ook het land, gezeten op de troon. Bergen buigen de zekerheid gezeten het voor de Alberto Liek, rij Sadona. Wanneer de zon opkomt, tot dan zij aard. Gij Sadona. Alle nazis van de aard, alle heiligen aanwezig. wat doe je verder? Je hebt uh, nog een gezinsleven ook, dat is misschien wel heel druk en uh, dit en dat en dat. Ja. ja. Hoe combineer je dat allemaal? Ja, dat is, uh, uh, dat is best lastig, uh, maar ik, ja, op de een of andere manier gaat het de laatste tijd wel een stuk makkelijker. Uh. Waar vind je je rust in uh, door al die drukte? Uh, ja, mijn rust vind ik in mijn geloof. Dat is, uh, dat is zeker waar. Uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik heb zeg maar een relatie met God. Dat, mm -hmm. dat klinkt heel, uh, heel raar, maar uh, ja, zo ervaar ik dat. Uh, Hoe is dat gekomen dan? Ja, dat is, dat is gegroeid. Uh, ik ben zeg maar van, uh, van af dat ik kind ben uh, uh, altijd naar, naar zomerkampen gegaan... En, uh, uh, ja daar, uh, daar dat waren zeg maar christelijke zomerkampen dus daar was, uh, ja, stond God centraal zeg maar dat uh, zoiets als van de, in de ruimte of, of een ander soort uh, ja daar kan je het wel mee vergelijken ja, het oh, is, ja. uh, dit was dan van Caleb maar, ja. maar dat is inderdaad uh, te vergelijken met, uh, met van de ruimte in ja. uh, <coughs> ja, wat goed. doen ze daar op zo'n kamp ja uh, eigenlijk, eigenlijk alles, alles uh, je, begin, je begint je ochtends met het gebed en uh, Alverwege de dag heb je een soort van, ja, het, het, het, het was zeg maar verschillende leeftijdsgroepen. Dus het begon vanaf een jaar of acht en dat liep door tot, tot 17 jaar of 18 jaar volgens mij. En dat, uh, ik, ben, ik kom er al vanaf de tiende... Ja, ja. Uh, dus ja, als, als kind uh, gaat dat natuurlijk op een speelse manier. Dus dan deed je spelletjes uh, met, met dingen uit de Bijbel en, en, mm. en, en, en woorden en, en raden. En dat vond je wel leuk als kind ook al? Ja, nou ja, weet je, het, het, als kind gaat dat dan op een hele speelse manier. Dus je, uh, ja, het, het is onderdeel van dat kamp, maar op dat kamp ben je ook gewoon lekker in bomen aan het klauteren en, uh, en, en vriendinnetjes en vriendjes aan het maken. En, het is heel uh, gezellig wel. Ja, ja. Het is, uh, ja en s'avonds keten en uh, met erwten over de vloer in, de, in een, de slaapzaal. En, uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon een kamp, ja. maar toevallig, even zo, zo ervaar je dat als kind, uh, wordt er over God gepraat. Ja. Nou goed, daar uh, als, als kind van tien ook, uh, ook dan uh, zeg maar mijn hart aan de Heer gegeven. Nou goed, dat, dat is dan, uh, dan, dan, dan wordt er uitgelegd van nou, uh, de heer God wil heel graag altijd bij je zijn. En uh, dat, uh, dat kan als je je hart voor hem openstelt. Dus als, als, als, hij, als, je, als hij in je hart mag komen. Nou, dat dan als, als kind dat gebed gedaan. Um, ja, en dat, dat wel altijd zo met me meegedragen. Dus, dus ook gewoon, gewoon uh, eigenlijk vanaf, vanaf die tijd, als ik het moeilijk had of als ik... Als ik uh, Worsteling had met mezelf, of, of ja, dat ik dan uh, dat, dat bij de Heer bracht. Dus je bad al heel jong. Ja, ja. Je kon dat allemaal aan God vertellen, die dingen die je doormaakte. Ja, ja zeker. Of... Ja. Nou goed, ja, en dat gaat natuurlijk wel met ups en downs. Dus ik, ik, ik weet niet meer in welke periode ik dat heel actief deed en in welke periode ik dat minder deed. Want ik heb ook wel een, uh, een hele lastige periode gehad op, uh, op school, zeg maar. Uh, dat is ook een van de redenen dat ik gestopt ben met school maar uh, nou, aan de ene kant met, uh, met klasgenoten aan de andere kant met leraren dat gewoon niet lekker, uh, ja, niet lekker liep mm. ik kan me nu niet meer herinneren dat ik me toen aan God, aan God heb vastgehouden zeg maar, dat ik nee. dat met God gedeeld heb maar ik kan me ook niet herinneren dat ik, uh, dat ik uh, hoe zeg ik dat niet, ja, dat, dat, ja, dat ik dat zonder God deed. Dus, nee. Maar ik kan, ja, dat zat niet meer heel helder op mijn, op mijn netvlies. Mm. Maar ik, ik weet in ieder geval wel dat ik in die tijd altijd gebeden heb s'avonds. En uh, kijk, nu, nu bid ik de hele dag door voor, voor alles, alles waar ik wat op mijn pad komt, waar ik mee mm -hmm. zit, of waar ik me zorgen om maak. Of, ja. of, of andere mensen waar ik uh, ja, die ik op mijn hart heb. Daar denk ik van ja, uh, dat ik me zorgen maak om andere mensen, dat breng ik ook bij God. En ja, dat, dat is iets wat groeit, dus ik weet niet hoe dat, hoe dat toen precies was. Ja. Ik weet wel hoe het nu is. En uh, ja, nu is dat gewoon echt, uh, ja, iedere dag, uh, uh, ja, als ik naar mijn werk rijd, dan, dan bid ik voor die dag. En dan uh, heb ik tegenwoordig in mijn telefoon een lijstje staan met mensen uh, die ik op mijn hart heb, waar ik dan uh, met regelmatig voor bid. Mm. En ja, zo, zo breng ik gewoon de dingen waar ik mee zit, breng ik bij hem. Dit is CFM Zandvoort, het laatste uur. Ik spreek met Raymond Koper. En Raymond, je had uh, toen start over een periode in je leven dat je nou niet zo bewust meer met God bezig was. Maar nu ben je heel actief met God. Waar was die omslag in je leven dan? Um, even kijken hoor. Ja, ik heb, ja, de omslag zelf is, is, is denk ik... Ehm... Uh, um, was dat uh, richting je tienertijd misschien, die, die periode ja, van kijken. de school? Nou, als ik even terugpak, uh, zeg maar net na, net na de, mijn tienertijd ben ik eigenlijk vrij snel uh, uh, ja, tot een relatie gekomen met, met mijn vrouw. En uh, zijn we ook uh, gaan samenwonen, getrouwd. Uh, nou, in, in die tijd bad ik wel heel actief en uh, uh, ja, had, had, had ik God wel bij me, maar ik had niet echt een relatie met hem. Dus ik bracht wel dingen bij God en ik vroeg dingen aan God. En dus ik had gewoon mijn gebed. Maar als je kijkt naar nu, dan zit daar wel een, een wereld van verschil in. Uh, ik weet ook dat in die tijd uh, ja, dat, dat mijn moeder zei, van, nou, kom nou weer eens naar die kerk toe. En, uh, ik weet ook dat op de achtergrond uh, mijn oma heel actief voor mij gebeden heeft in die, in die tijd. Van, uh, dat, ik, dat, ik, uh, dat ik een gemeente mocht vinden en, en ja. zo uh, nog dichter bij God mocht komen. Ik, wat, ik, wat ik zelf aan gebed deed, dat zagen hun niet. En ik, ik had voor mezelf wel zoiets van, nou dat is genoeg. Want ik bedoel, ik, ik, heb, ik, ja, ik ken God ja. en, ik, uh, en ik bid tot hem. En, uh, um, nou, dat heb ik zo een jaar of acht volgehouden. Want uh, ja, ik, had, ik had die kerk niet nodig, uh, was mijn gevoel. Um, tot ik op een, uh, op een gegeven moment uh, door een vriend werd meegenomen naar de, naar de Meerkerk. In Hoofddorp is dat. Ja. Um, nou, dat is een... Uh, een uh, een uh, baptistengemeente. Baptist gemeente, uh, ja, heel, heel erg uh, ja, modern en, en uh, ja, met, met videofragmenten op de schermen. En uh, nou, de preker die uh, ja, uh, wordt vaak, vaak teruggegrepen naar dingen die nu actueel zijn. Dus ja, dat sprak me heel erg aan. Uh, en er kwamen ook wel wat jonger dan misschien? Uh, ja, op zich. Op zich maar ja, ik ging wel gewoon naar de volwassen dienst. Maar inderdaad uh, ja, wel ook gewoon... Ja, Heel diverse mensen, niet, ja. niet, niet, niet uh, grijs en oud. En, uh, Hoe oud was je toen dan dat? dat uh, ik denk met mijn 25ste zo'n beetje. Ja, toen, toen ben je dus echt wel naar de diensten weer gegaan. Ja, ja. ja. en dat was toen met uh, ja, best onregelmatig, dus één keer per vier weken zo'n beetje. En, mm. uh, nou goed, en toen een jaar of drie geleden, uh, toen heb ik uh, ja, met mijn vrouw, uh, mijn vrouw ging toen uiteindelijk ook mee. In de eerste instantie ging ik alleen met die vriend. En toen, uh, na een jaar of twee, toen, uh, is mijn vrouw uh, ook met regelmaat meegegaan. En toen hebben we zeg maar, afgesproken om gewoon om de week te gaan. Ik, ik werk dan ook op zondag. En ik werk er dan om de week. Dus ja. van, nou dan gaan van, die andere week gaan we gewoon uh, naar, de, naar de diensten. Uh, nou Toen heb ik, had ik ook het gevoel dat ik uh, wat wilde betekenen voor die gemeente. Mm -hmm. Dus uh, toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Nu op donderdagochtend uh, doe ik nu sinds uh, nou, ruim een jaar uh, uh, in het multimedia stuk, dus, dus die, uh, die video's die op de schermen komen, oh ja, uh, bewerken bewerk en, uh, ja, en klaarmaken. Uh, ja, en ook, ook wat, wat, wat eenvoudige dingen zoals cd-labeltjes maken ja. en dat soort dingen. Dus ik heb daar dan ook, uh, dat ik actief uh, probeer bij te dragen daaraan. Ja, de talenten die je hebt, die kan je inzetten ook. Hè? Ja. Dat doen heel veel mensen in de kerken tegenwoordig ook meer. Hè? Ja, klopt. Ja, nou, en het, ja, op, op, het is niet dat dat moet, want, want, want ik bedoel, er worden hele vrijblijvende oproepen gedaan. Maar ik had dat op mijn hart om, om daar wel ook, ook uh, ja, een bijdrage in te leveren. En eigenlijk ben ik nooit daar door iemand persoonlijk voor benaderd. Maar gewoon, ja, als je dan, uh, ja, soms krijg je iets op je hart, zo noem ik het dan wel ja. En ik had zoiets van nou, dat moet ik doen. En toen ben ik. Zelf gaan zoeken in, ze hadden dan een blaadje waar dan mensen werden gevraagd. Zelf gaan mm. zoeken van nou, wat, wat past bij mij. En ja. uh, nou, toen, uh, ik had zelf wel eens wat met videobewerking gedaan. Gewoon voor mijn privé. Dus ik had zoiets van, nou, dat, dat lijkt me wel leuk om daar wat uh, mm. in te doen. En ja, dat dan voor de kerk te doen. Dus je bent daar heel actief mee met die dingen?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 meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit en schoud. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer, was de prijs die u betaalde, Heer. In een graaf verborgen door een steen. Toen u zich gaat verworpen en alleen, als een rood, geplukt en weggegooid. Nam u de straat en dacht aan mij meer dan.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 Geborgen door een steen, toen u zich af, verworpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid. Nam u de straal en dacht aan mij, meer dan ooit. verborgen door een steen, toen u zich gaf, verborgen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat, en dacht aan mij. Iets van een soort Bijbelstudie in dat soort kerken? Um, ja, nou, er, er, er is dan een alfa-cursus. Dat is ja. Um, ja, oorspronkelijk uh, volgens mij bedacht uh, voor mensen die, uh, die meer willen weten van het christelijk geloof. Ja. Um, maar goed, ja, ik, ik, ik had zelf, ik ben natuurlijk wel als tiener naar die, uh, naar die uh, uh, kinderkampen geweest, ja. ook, uh, waar ik net over vertelde. Maar, um, en ik ben ook wel in de kerk gekomen, en, maar ja ik had zoiets van, ja weet je, echt, echt van, van begin tot het eind, ik, ja, had ik zoiets van, ja, als mensen mij wel eens kritische vragen stelden, dan, dan wist ik daar niet altijd een antwoord op. En ik had zoiets van, nou, misschien moet ik gewoon zo'n alfa cursus gewoon nog eens doorlopen, zodat ik gewoon, ja, ook, ook wat, wat uh, onderliggende kennis heb. En wat vond je van zo'n cursus? Ja, ik, ik ben er eigenlijk nu uh, bijna mee klaar. Dus uh, volgende week is de laatste dag. Dus het is echt uh, heel... Ja, ik is uh, net gevolgd. Ja, ja klopt. Oké. Okay. Dus uh, ja, het nee, was, was echt, echt heel bijzonder... Wat, er dan, wat je dan toch nog weer uh, daar leert en, en, en, en meemaakt. En uh, ja, ik ben er uh, ook weer door de dingen die ik daar heb geleerd... ook weer zoveel dichter bij God gekomen voor mijn gevoel. Dat is dan... Uh, ja, wat, wat, ik, wat ik daar... Uh, ik, wat ik zeg maar al het laatste jaar doe... Is gewoon echt, echt uh, God vragen... Wat wilt u van mij? En, en, en ja. laat, me, laat me zien wat u van me verlangt. En ja, op het moment dat je dat vraagt aan God... Dan, uh, ja, dan krijg je dus, zoals dat ik net zei... Dingen op je hart. Maar dan weet je ook... Huh? Tenminste, ik weet dan dat dat van God is. Tenminste, dat gevoel heb ik. En ja, ja ik ben ervan overtuigd. Uh, ja, en zo... zo uh, uh, ben ik ook naar die cursus gaan van nou hier gaat u me mee en, en ja laat me zien uh, ja, ja uh, leer me wat u me wilt leren want wat voor thema's heb je daar gehad het is een, een tien of tien weken of zo ja elke tien week tien weken iedere week nou, je, hebt een, uh... ja, het, je hebt een boekje erbij denk ik hè ja klopt en dat is dan tien weken heb je elke week een les en je eet ook met elkaar heb ik begrepen ja klopt ja, hoeveel mensen komen op zo'n uh, kring uh, bij jullie dan? Um, ja, nou bij ons is dat dan wel veel, maar bij ons is dat uh, zo'n 60 mensen. Ja. Uh, zijn het, uh, maar goed, dat wordt dan wel later in kleine groepjes ga je uiteen. Dus, hmm. dus daardoor wordt het wel heel persoonlijk. Dus, ja, uh, dat is wel heel goed hoor. Ja. En uh, je hebt dus een, een soort opbouw zit er in de lessen? Ja, nou goed, ja de eerste, dit zijn zeg maar de onderwerpen en dit is dan ook de volgorde waarin dat behandeld wordt. Dus dat is dan uh, eerst bespreken wie is Jezus? Uh, dan waarom stieren van een kruis wat is een christen uh, bidden wat en, waarom en hoe en de bijbel waarom en hoe uh, dan de heilige geest nou dat is een, een weekend hebben we het daar over gehad ja. uh, genezing hebben we het over gehad over het kwaad over de kerk en over de rest van mijn leven hoe leidt God ons ja. dus ja je ziet ook de opbouw van nou eerst, eerst echt de basis van het geloof en dan uh, ja, ga je langzaam ga je de verdieping in ook, ook die basis was voor mij gewoon nog heel actueel en, en, en ja, heel verhelderend toch weer. Mm. Um, met name het stuk van de Bijbel, waarom en hoe, um, ja, wat voor mij echt een openbaring was. Um, ik, ik was al in mijn Bijbel aan het lezen de laatste jaren. Maar dan uh, ja, gewoon tussendoor had ik hem uh, bij mijn nachtkastje liggen en las mm. ik af en toe een stukje. Ja. Uh, maar wat ik daar heb geleerd is dat op het moment dat je uh, de heilige geest vraagt om je te leiden door Gods woord... Ja. Ja, dat, dat je dan dingen snapt, zeg maar. In principe is de Bijbel, op het moment dat je gewoon in de Bijbel leest zonder dat je er echt bij nadenkt en mee bezig bent... is het eigenlijk een boek. Maar op het moment dat je uh, bidt voor, voor, voor Gods leiding of de leiding van de heilige geest... dan ga je dingen snappen en dan ga je ook dingen zien... Die je daarvoor niet zag. Dus ja, als ik, als ik met vragen zit en ik en, en, en, en ik en ik bid daarvoor en ik sla de volgende ochtend mijn Bijbel open en ik ga lezen, dan opeens vind ik daar antwoorden op vragen ja. waar ik mee worstel. Dus ja, dat was wel heel uh, ja, echt een openbaring voor me. En, ik, sindsdien, uh, want ja, dat was daar, werd dan gezegd van, nou, dat het goed was om een, om een vast moment uh, te vinden. Dat je, dat je even de tijd neemt om, om in je Bijbel te lezen en uh, ja, bij God, tot God te komen. Dus sindsdien uh, probeer ik ook iedere ochtend gewoon even wat eerder mijn bed uit te gaan en dan uh, gewoon rustig te bidden en dan ook ja. even in mijn Bijbel te lezen. En uh, ja, dan, ja, sinds, ja, ik, ik merk ook dat ik daardoor veel dichter bij God te kom en. Ja, eigenlijk ook veel meer plezier heb in het leven. Want het lijkt een investering van tijd. Want uh, ja, waar we hebben het net ook over hebben gehad dat ik ja, het vreselijk. Het een aantal he, avonden. Je hebt het druk. Ja, ja. Dus, dus ja, je denkt van ja, past dat er wel in? Maar eigenlijk sinds ik die dingen doe, lijkt het alsof ik tijd, alsof er meer tijd in een dag zit. Ja, je weet het misschien efficiënter. Je bidt overal voor. Ja, dus je, je weet wat je moet doen. Je op de een of andere manier lijkt het wel alsof je de, dingen, de, te, de tijd ook terugkrijgt. Zeg ja, maar. Dus het is de investering waard. Het betaalt zich terug. Ik ervaar het als ik terugkijk ook echt als een investering. Maar ik, ja. s, ik snap niet zo goed hoe dat kan. Want ik bedoel, ja, er, er zit maar 24 uur in een dag. Maar toch ja, merk je dan toch ja. dat het een klein wondertje is van God. Uh, ja, dat je dat gewoon weer terugvindt. Ja, en het werkt veel uit, dus in je innerlijk leven, in je relatie met God, in je kennis van de Bijbel en in contact met mensen. Mm -hmm. En zou je het mensen ook aanraden zo'n cursus te gaan volgen? Want we houden dat ook in voort. Ja, nee, absoluut. Want, uh, ja, en het maakt ook niet uit hoe je, waar je staat in je geloof. Want of je nou helemaal niets weet van, uh, van het christelijk geloof, daar is de cursus ook eigenlijk ooit voor ontstaan, om mensen uh, daarover te vertellen. Dus. Ja. Ja, zeker voor die mensen is het een aanrader. Mm -hmm. Maar ook voor mensen die, die worstelen met dingen of, of, of, of ja, God wel kennen of, of, of denken te kennen of twijfelen. Uh, uh, maar daar, daar verder in willen en, en merken dat er iets is wat tussen hun en God instaat. Of dat ze zoiets hebben van ja, ik, ik kom niet verder in mijn geloof. Ja, dan is het ook zeker een aanrader. Zeker de, door de onderwerpen die daar aangesneden worden en die daar behandeld worden... Uh, ja word je gewoon heel veel wijzer en ja uh, kom je toch een stukje dichter tot God en uh, ja het is voor mij nu ook geen geloven meer maar meer uh, ja, zeker weten zeg maar ja. Dus, uh, ja dus het geloven is voor jou een zek zekerheid geworden ja 100%. en stel dat je vanavond zou sterven waar kom je dan terecht dan ja bij God in de hemel en is het dan uh, vanaf het moment dat je tot geloof komt dat je weet van, ik, ben, ik hoor bij God. Of is dat pas bij het sterven? Daar had ik het laatst met iemand over. Um. Want je staat nu al in relatie met God. Zoals je ja, het vertelt. Ja. Nee goed, ja, dan, dan, dan uh, ben je hier niet meer, zeg maar. Dus dan ben je altijd bij God. Maar inderdaad, je, het is wel, ja, je zou dat inderdaad als een opbouw kunnen zien. Zo heb ik er nooit naar gekeken, moet ik zeggen hoor. Mm. Maar... Uh, maar goed, maar ook de mensen die, die, die vandaag de keus maken, die hebben ook die zekerheid al. Ja. Dus het is, het is niet zo uh, dat ik uh, meer rechten heb of, of dat absoluut niet. Ik bedoel, we zijn allemaal gelijk daarin. En uh, uh, kijk, het is juist een zegening voor mij dat ik nu al zo met God leef. Want ik heb. Ik, heb plukken er nu al de vruchten van. Ja, hoe jonger je christen wordt, ja. hoe fijner dat misschien ook... Hoe fijner mijn we leven werken. hier is, ja. zogezegd. Want het is zoveel ontspannender. Je hebt eigenlijk, ja, ik ervaar eigenlijk geen zorgen meer in mijn, in mijn dagelijks leven. Omdat, uh, ja. Heb je wel een groot vertrouwen... Want dat is het eigenlijk, want je betaalt alles aan God ja. en dat geeft je dan een gevoel van. Ja, maar ook, ook als dingen, als, als, dingen uh, als je tegenslagen hebt wat, wat, wat mm. je voorheen, uh, ja, zat je dan echt in de put. En, uh, maar ja, je kan, je kan alles, ja, alles, alles komt uiteindelijk ten goede. Ik bedoel, ook als ik terugkijk in mijn mm. leven naar die periode dat ik op school uh, uh, ja, gepest werd, of, of mm. ja, dat, dat die schooltijd die niet zo fijn was. Als ik kijk waar ik nu sta en, en wat die tijd daaraan bijgedragen heeft, mm -hmm. ja, dan, dan, uh, dan is het uiteindelijk helemaal ten goede gekeerd. Ja En als je, zo, als je zo, kan je eigenlijk naar alle dingen kijken die je overkomen, denk ik. Ja, dat door... staat in de Bijbel van God doet alles medewerken ten goede. Maar hoe zie je dat dan bijvoorbeeld, om het voor tieners die nu misschien op school worden gepest, nog wat duidelijker te zeggen? Van, wat heeft dat voor... Ja, Positief ja. uitgewerkt zoals je nu bent. Dat ja, je ja. andere tieners kan helpen daarmee? Of, of? Ja, even, even heel, heel, uh, um, hoe zeg ik dat... Uh. ja heel, heel praktisch heeft voor mij geholpen dat ik, uh, dat ik daar gewoon als, als persoon sterker door ben geworden omdat ik me daartegen ben gaan afzetten en ja, op die manier. Ja, ja. zo sterker ben geworden, dus dat is in de eerste instantie zeg maar uh, ja. de kracht geweest die ik eruit mm -hmm. heb gehaald, ja. dus op dat moment uh, word je gekleineerd, maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik weg gaan terugvechten en daardoor vele malen sterker ben als dat ik toen ooit was, mm -hmm. dus dat is even heel praktisch, maar uh, ja, zo zijn er ook dingen uh, die gebeuren wat, wat ervoor zorgt dat, dat, dat ik meer op zoek ga naar God of ja, ja het, dan ja, breng zet... je weer in relatie met God alle moeilijkheden ook in je leven bedoel je ja, ja, mm -hmm. ja. en wat ik nu merk is, is om, ja, dat, dat God je draagt op het moment mm. dat, dat je het moeilijk hebt eh, omdat je dus dingen bij hem brengt uh, ja, draag je die zorg niet meer zelf, maar ja. mag je erop vertrouwen dat, dat God je daarbij helpt? Dan kan jij het zelf loslaten. Zeg ja, maar. ja, en ja. daardoor ontspan je in, je in je hoofd, want je hebt zoiets van: nou ik leg het bij hem neer. En dan kan het ook wel eens niet zo gaan als dat je het zelf bedacht hebt. Dus, mm. uh, uh, Even kijken. Ja, dat dus ook als, als iets niet zo gaat zoals je zelf dacht. Om, maar, doord, ja. maar doordat je het aan God hebt overgedragen en erop vertrouwt dat hij het beste met mij voor heeft, mm. ja, dan gaat het wel eens niet zoals dat ik het had bedacht en waar ik voor gebeden had. Maar omdat je dan weet dat God je zo stuurt, mm. um, ja, kan ik me erbij neerleggen dat het gaat zoals het. Ja. is. Dus ja, <laughs> hij is een goede vader, zeg maar, dus hij zorgt voor je in die zin. Dan kan je het vertrouwen, wat er ook gebeurt, in feite. Ja. Dus ja. het is een uh, kwestie van vertrouwen. Ja. Nou heel hartelijk bedankt voor dit interview. En uh, nou veel succes met ja, je zaak you. en je werk. the song. De dodenherdenking en Bevrijdingsdag willen we u een radiotoespraak van Curit en Boom laten horen. Curit en Boom leefde van 1892 tot 1983. Curit en Boom is een bekende verzetstrijdster die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar ouders Joodse onderduikers hebben opgevangen. Hun huis en horlogewinkel in Haarlem staan er nog steeds en zijn te vinden aan de Borteljorenstraat in het centrum van de stad, dat is tegenover de Zenos. Dit huis is nu een museum geworden, dat jaarlijks door duizenden mensen wordt bezocht en waar je een rondleiding kan krijgen en ook de schaalplaats, de hiding place, in het huis kunt bezoeken. De familie werd verraden en gevangen gezet in de concentratiekampen Vught en Ravensbrück, waar Corrie als de enige van de familie dit onheil overleefde. Zij is zeer bekend geworden door haar boek De Schuilplaats. In het Engels vertaald als The Hiding Place. En ook in vele andere talen vertaald. Hierin vertelde zij over haar ervaringen in de concentratiekampen. En haar leven met God. Van dit boek is ook een film gemaakt. Deze DVD is nog steeds te verkrijgen, onder andere in het museum. En ook in de Bijbelse boekwinkel, bijvoorbeeld. In deze. Radio toespraak spreekt ze over vergeven. Kunt u vergeven? Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. In Amerika kwam er een vrouw naar me toe nadat ik over deze tekst gesproken had. Ze gaf me een sleutel. Wilt u die vernietigen? vroeg ze. Ja. Maar waarom? Het is de sleutel van het huis van de vrouw die de liefde van mijn man gestolen heeft. Ik weet niet wat haar plannen waren geweest. Misschien hem en die vrouw te overvallen. Misschien ze op heterdaad te betrappen. Misschien wel wraak te oefenen. Wat een overwinning. Die sleutel. Een overwinning van de Heer. Kunt u vergeven? Ik niet. Maar Jezus in mij en Jezus in u kan het wel. Ik vertelde in Amerika een poosje geleden van dat grote wonder dat ik beleefd heb, dat wanneer Jezus je zegt, je vijanden liefde hebben, hij je de liefde zelf geeft. Ik vertelde hoe ik een heel vrede man ontmoette in Duitsland, door wie mijn zuster, toen ze stervend was in een concentratiekamp in Duitsland, er geleden had. Deze man vertelde met heerlijke dat hij Jezus had gevonden en al zijn vreselijke zonden bij hem gebracht had. Ik weet, zei hij, dat in de Bijbel staat dat Jezus gestorven is voor de zonden van de hele wereld, dus ook voor mijn zonden. En toen ik las in Johannes 1, vers 7 en 9, het bloed van Jezus God, Zoon reinigt ons van alle zonden, die we beleiden, onze zonden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, durfde ik, die zo vreselijk wreed ben geweest, het te doen, wat te doen. Al mijn zonden te beleiden en te geloven dat Jezus zelfs mijn hart heeft gereinigd door zijn bloed. Toen heb ik gevraagd of hij me de genade wilde geven dat ik een van mijn slachtoffers, die door mijn wreedheden had geleden, mocht vragen om vergeven. En toen vroeg deze man mij, Fräulein en wilt u mij mijn wreedheden vergeven? Ik kon het niet. Het maakte me bitter te denken aan wat ik gedaan had en hoe Betsy, mijn zuster, door hem geleden had. Maar toen bad ik hier Jezus Dank u voor Romeinen 5 vers 5. De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de heilige geest. Dank u dat Gods liefde mijn bitterheid wegneemt. Toen gebeurde er een wonder. Het was of Gods liefde door mijn arm voelde stromen. Ik kon die man toen vergeven en hem zelfs de hand schudden. Je ervaart nooit zo geweldig Gods liefde als op het moment dat hij... Je liefde geeft voor je vijanden. Ik heb de laatste tijd vele jonge mensen ontmoet. Dikwijls was er een akelig verleden van verslaafdheid, van misdaad. Ik vroeg ze soms, heb je je ouders vergeving gevraagd... voor het verdriet dat jij ze vroeger aangedaan hebt? Ook vond ik dat ze zelf vergeving moesten geven... Heb je je ouders vergeven wat ze voor kwaad in jouw leven hebben gedaan? Ik zag grote bevrijdingen als ze hun verleden waarin nog zoveel scheef stond tussen hun ouders en henzelf in Gods kracht recht zetten. De bitterheid, het niet vergeven, wegdeden. Het was heerlijk te ervaren hoe velen door de kracht van de Heilige Geest vergeven konden en vergeving vragen konden. Zo'n schaduw in ons leven kan ons zo ongelukkig maken, zo onvrij. Jezus is als een licht in de duisternis gekomen, opdat een ieder die in hem gelooft, niet in de duisternis blijft. Is er in uw verleden, in jouw verleden, nog een duisternis van bitterheid of schuld? Maak het vandaag nog in orde. Vraag vergeving en vertel dat jij vergeven hebt. En de Heer Jezus zal het alles heerlijk licht maken. En je zal een grote zegen maken voor je ouders of voor wie dan ook, waar het tot nu toe zo naar mee was, zodat je niet aan ze kon denken zonder je ongelukkig te voelen. Doe het maar met Jezus samen. Hij doet het en Hij is overwinnaar en maakt jou en mij overwinnaars. Maar niet alleen jonge mensen hebben die waarheid nodig, ja, ook u die de Heer Jezus al lang kent en u die hem nog niet kent. Kom tot hem. Dan kunt u met me meebidden als ik dit zeg. Heer, wilt u aan mij laten zien of er ergens nog iets tussen u en mij is? Tussen mij en iemand anders. Mij en mijn ouders. Mij en mijn kinderen. Wilt u me helpen als ik ze om vergeving vraag? En als ik ze vergeef en het hem vertel vandaag. Dank u dat er zo'n enorme, sterke liefde voor mij is om te gebruiken. Want u hebt gezegd in Romeinen 5 vers 5, de liefde gods is uitgestort in onze harten door de heilige geest die ons gegeven is. En heer, ik geef alles aan u. Mijn verleden, mijn nu, mijn toekomst, mijn bitterheid, ja alles. Dank u. Dat u in mij overwinnaar bent. Halleluja. Amen. Tot zover het laatste uur. Heeft u naar aanleiding van deze uitzending nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Het telefoonnummer is 06-44-820-123. Ik herhaal 06-44-820-123. U kunt ook e-mailen op het volgende adres. Het laatste uur, apenstaartlive.nl Het laatste uur, apenstaartlive.nl Allemaal kleine letters, live met een V. Volgende week hoort u een interview met Arine, een zandvoortse die vertelt over haar leven met God en haar dagelijks leven. Ook hebben we in dat programma weer een bijbelstudie over openbaringen. Veel luisterplezier!